Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken verwelkomt het Russisch-Amerikaanse plan voor de ontmanteling van chemische wapens in Syrië. Hij noemt het een zeer belangrijke stap voorwaarts op het pad naar uitbanning van massavernietigingswapens. Frankrijk en Groot-Brittannië en VN-chef Ban Ki-moon reageren in dezelfde trant. De opstandelingen in Syrië zijn teleurgesteld en zeggen dat president Assad zijn chemische wapens al in veiligheid probeert te brengen in Libanon en Irak.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. De nummers 1, 2, 3 en 4 van de Eredivisie staan vanavond op het veld. En daartussendoor hebben we ook nog Kambuur tegen Heracles. De vroege wedstrijd is Ajax tegen Peck Zwolle. Wolle. Bastiglijk kijkt ernaar. Kan Pex Wolle nog steeds verrassen? Nou ja, als je 0-0 na 17 minuten verrassen vindt, dan is dat zo. De beste kans van het duel is voor Ajax geweest. Denswil kopte na een voorzet van Duarte die zijn debuut maakt. En nu aan de bal trouwens. Maar eh, net naast, of eigenlijk in de handen van de keeper. Terwijl Ajax nu opnieuw gevaarlijk wordt. Maar de bal net niet voor de voeten komt van Hoesen. Dat was de redding van Bejois. Ik denk dat Denzel al blij was dat hij de bal met zijn hoofd kon roeren, maar eigenlijk niet zo goed zag waar hij nou precies naartoe kopte. Daaromheen heeft Ajax twee kansjes gekregen. Blijft dus wel dat Ajax boven ligt. Maar Zwolle is nog, behalve die ene kopbal van Denzel... niet echt van zijn evenwicht gebracht. Over de opstelling van Ajax een paar dingetjes. Want als je kijkt naar de bank... Paulsen, Sigtosson, De Jong. Dat is natuurlijk goed nieuws dat hij weer terug is. Bojan, Blind. Om uiteenlopende redenen zitten ze daar. Zodat er wat nieuwe namen in het elftal staan. Zoals dus Duarte genoemd. Hoessen ook al genoemd. En Fischer weer terug. Het is 0-0 na 18 minuten in de arena. Ik zei al, de volgende wedstrijd straks om kwart voor acht... is Cambuur tegen Herakles. En om kwart voor negen die andere topper... nummer twee tegen nummer drie. Nummer drie speelt thuis. Dat is FC Twente. En nummer twee is PSV. Dus vanavond ook handbal Bevo tegen Aalsmeer. En we hebben wielrennen, tennis en golf. Langs de lijn op zaterdagavond met sport en... muziek. Goeiem. Mark Bronson. Ik noemde maar drie wedstrijden aan, het, uh, aan de kop van de uitzending. Dat komt doordat de vierde is afgelast. Ado Vitesse. Er is wat met de afwatering in Den Haag. Straks meer erover. Nu eerst Bas Tiggelen bij Ajax-Pek Ja, met mijn afwatering niks mis nog. 22 minuten gespeeld. 0-0 stand. Zwolle wordt eerst gevaarlijk nu met diepe bal op Benson... die in het strafgebied van Ajax uitkomt... maar helemaal aan de zijkant. Is het al verslikt in zichzelf. Maar de bal uiteindelijk via Moisander over de achterlijn frommelt. En zo krijgt Zwolle een hoekschop te nemen. De hoekschoppenverhouding is 3-2 in het voordeel van Zwolle. Dat geeft aan dat Zwolle wel naar voren wil als het kan. Ron Jans zei van tevoren of we nou goed genoeg zijn, dat maakt me niet eens zoveel uit. Ik wil dat we durven. En ik heb wel de indruk dat zijn elftal dat te hard heeft genomen, want hoewel Zwolle nog niet echt een kans gekregen heeft. En Ajax wel al twee of drie. Is Zwolle wel de ploeg die naar voren wil als het kan. Nu vermeer. Stomt de hoekschop weg. Die bal ploft bijna voor de voeten. Bij de tweede paal van ik denk Lasman. Uiteindelijk rolt hij daar aan voorbij. En dan kan Ajax uitverdedigen en gaat de bal via inderdaad Lachman die mee terugverdedigt. Door toedoen van Fischer over de zijlijn En dan mag Ajax gaan gooien. Ajax is natuurlijk makkelijker aan het combineren geweest. In de laatste 5, 6 minuten is de druk op het doel van Zwolle ook wat toegenomen. Dat heeft schoten opgeleverd van Fischer. Dat heeft een aantal hartelijke situaties opgeleverd. Waarbij uiteindelijk net het schot niet kwam. Maar voor hetzelfde geld wel was geweest. En waar vooral de paasjes die allemaal binnen doorvallen voor Zwolle moeilijk te verdedigen blijken. Want eh, er zijn er bij Ajax op het middenveld wel een paar die dat graag willen. Duarte is er daar ook wel een van. En dat lukt eigenlijk allemaal net precies. Waardoor de verdediging van Zwolle de handen er af en toe meer dan vol aan heeft. Terwijl Moisander en Serrero elkaar de bal toespelen. Serrero, Schöne en Duarte. Dat is dus vanaf rechts gezien het middenveld van Ajax vandaag. Waar Paulsen dus op de bank zit. Maar zoals ik zei, de bank van Ajax zit om uiteenlopende redenen vol met behoorlijke namen. Want Paulsen zal er ook wel een beetje gespaard worden met het oog op woensdag. Als in Kamp Nou Barcelona de tegenstander is, En dan is het natuurlijk toch wel even andere koek. Balbezit nu voor Seuner, de meest verdedigende punt op dat middenveld. Paas naar de rechterkant, komt de bal bij Van Rijn. Van Rijn naar Duarte. 10 meter voor de middenlijn en dan weer terug naar Denswil. de man dus van de grootste kans. In deze wedstrijd tot dusver, aangegeven door Duarte. die eerst een hoekschop had mogen nemen toen de bal terugkwam om nogmaals erin gooide. gooien. En toen bij we de tweede paal op het hoofd van Denswil zag belanden. Seuner opent nu naar de rechterkant van het veld. Daar is Sana, de man die de bal moet binnenhouden. Die kopt hem terug naar Van Rijn. Ajax heeft dus lang balbezit, dat dat dan deze flits. Maar op het moment dat Van Rijn de bal terug wil koppen naar Sana. Kopt hij hem over de zijlijn. Onder druk ook nog wel van Saymak. En Asjente, die linksback is normaal bij Zwolle, maar nu middenvelder is. Dat heeft alles te maken met de absentie van Jesper Drost. Die op de trainingskamp van Jong Oranje geblesseerd raakte aan zijn Lies. En dat maakte in het elftal de weg weer vrij voor Van Hintem. Zijn eerste basisplaats dit seizoen. Als linkervleugelverdediger van Peck Zwolle. Nu aan de bal 0-0, 25 minuten. Zoals gezegd, Ajax is beter. Ajax is gevaarlijker geweest. Maar het is nog 0-0. Zwolle zal daar dik tevreden mee zijn. En zolang het 0-0 blijft kan Ron Jans redelijk gemakkelijk zitten. Of zoals nu even staan. Maar wel nog nonchalant met de handen in de zakken. Want ja, het is gewoon 0-0. Huh, hoeveel is het nou? 0-0, hè? Uh, als in de slot is. Een slotrit. Niets geks meer gebeurt. Wint Chris Horne morgen de ronde van Spanje. De Amerikaan parede in de voorlaatste rit naar de top van de Angliru. Met succes een aantal aanvallen van zijn enige concurrent Nibali. Sebastian Timman volgde de rit. Was het een echte finale vandaag? Ja, het was een prachtige apotheose. Uh, een hele steile beklimming met stukken erin van 23,5 procent. Smalle wegen, uh, complete gekte, heel veel supporters. Uh, mist motoren en ploegleiderzagers die helemaal vast kwamen te staan en de renners moesten daar maar tussendoor laveren. En, dat is belangrijk, Nibali die echt Horner drie, vier keer aanviel. Het was echt uh, sportief. Het drie seconden. Een, ja, het schulde maar drie seconden vooraf. Uh, in het voordeel van Christopher Horner. Nibali was die trui gisteren kwijtgeraakt. Uh, en dus werd het ook sportief een, een echte finale. Uh, hij probeerde het dus vier à vijf keer. Horner kwam een paar keer leek het, leek het althans even in de problemen... maar beet zich toch vooral vast in het wiel van, van Nibali. Kwam ook steeds terug. En een kilometer of anderhalf voor de finish na een bocht naar rechts. Toen was er in één keer poef, over en uit met, met Nibali. En toen moest hij Horner laten rijden. Die reed trouwens op dat moment op de tweede plaats achter een piepjonge Fransman, Kenny Elisonde. die is 22 jaar, die bleef over van een hele vroege kop, kopgroep. En die huilde tranen met tuit en terecht... want die behaalt gelijk een fantastische mooie overwinning... in zijn tweede jaar, zijn tweede jaar als beroepsrenner. En Christopher Horne, die vriend is dan tweede bovenop die Anglirou... pakt bijna een halve minuut op Nibali er nog eens bij... plus seconden betekent dat hij nu 37 seconden voorsprong heeft. En dat het boek normaal gesproken dicht kan... als er morgen inderdaad niks geks gebeurt ja. in Madrid bij de parade. Dan wint Horner dus de ronde van Spanje voor, voor Nibali. Ja, je zei een piepjonge Fransman. Nou ben je uh, natuurlijk al uh, heel snel piepjong ja. als je met Horner rijdt. Want ja. die is 41. Ja, 41 uh, jaar en ja. 326 dagen. Dus bijna 42. Uh, snap jij het? Iemand die op die leeftijd uh, zo'n ronde nog kan winnen... terwijl het toch niet echt een hele grote renner is geweest? Nee, het is altijd een renner geweest zeg maar, die je zo... Ja, vanaf plaats 8, 9 tot en met plaats 20 kon kwalificeren in de grote ronde. Uh, en dat is nu dus nu inderdaad ook de discussie die, uh, die is losgebarsten. Uh, uh, natuurlijk na, door, dat, door alles wat er gebeurd is in, uh, in de afgelopen jaren, vooral natuurlijk afgelopen jaar met de ontmaskering van Lens Armstrong, met het hele Rabobank uh, verhaal, uh, Horner is een excentriek figuur. Als je dan uh, de ronde, een, ronde wint, een grote ronde wint... en je bent een, een bijzondere renner met een bijzonder verhaal... Ja, dan, dan komt daar gelijk discussie los. Um, hij heeft wattages gepubliceerd... die hij heeft gereden ja. deze Ronde van Spanje. Dan zijn er uh, allerlei kennis en experts... die daar dan weer hun vraagtekens bij zetten. Vervolgens uh, zeggen uh, de ploegbegeleiders... Van Horner dan weer van ja, maar het is een renner geweest... die altijd heeft moeten rijden in dienst van. Nu kon hij eindelijk een keer voor eigen kans gaan... zonder dat hij blessures had. En zo gaat die bal alweer heen en weer. Ja. Ik ben misschien een beetje naïef... maar ik denk dan op zo'n moment van ja, je bent wel een enorme... Idioot, als ik dat woord mag gebruiken, als je nu nog steeds naar de middelen grijpt die niet mogen, uh, um, ja, we zullen het uh, moeten afwachten. Hij ja. staat bovenaan na drie weken. Nou ja, misschien heeft hij net als Asteris en Obelix het middel ontdekt. Hè. Ja, het, het, het, het, het, nou ja, het blijft natuurlijk wel heel moeilijk om uh, als je de zo'n ronde volgt drie weken hier vanuit Hilversum om daar dan uh, dingen over te vertellen en om de nuance te bewaren. Ja. Uh, hoe ging het met Mollema vandaag? Die zat mee, ook in die vroege vlucht... waar dus die, die winnaar Elissonde ook uitkwam. Mollema moest er uh, eigenlijk aan de voet... zo'n beetje van de Angliru meteen af. Hij wordt 79ste op uh, dik 18 minuten. Uh, um, Horner wint dus morgen voor uh, Nimali een Italiaan. Uh, meestal is het de ronde van Spanje een Spaanse ronde, hè? Ja, en de Spanjaarden zijn toch wel uh, de verliezers ook hoor, van deze ronde. Valverde wordt dan derde, wel op meer dan anderhalve minuut van Horner. Uh, won zeg maar het duel op die derde plaats. Uh, het duel dat hij had met Joaquin Rodriguez... Als je dan kijkt, drie ritten gewonnen. Twee keer Moreno, één keer Rodriguez. Eigenlijk vanaf het moment dat de strijd om de eerste plaats losbarstte... geen uh, moment meer in die strijd geweest. Dat was wel vrij snel duidelijk dat dat tussen Nibali en Horne ging. Dus kortom, het was geen succesvolle ronde van Spanje voor de Spanjaarden. En voor de Nederlanders? Nou ja, met elf stonden we op de deelnemerslijst. Of tenminste, er stonden elf Nederlanders op de deelnemerslijst. En er zijn er twee die morgen Madrid gaan behalen. Uh, nou, maar dat is allemaal om, om te sparen ja, voor het WK. Hè? Ja, maar ik moet zeggen, uh, behalve die dag dat Bauke Mollema won... Uh, hebben we toch heel weinig gezien van, van Nederlandse renners. Dat had allerlei verschillende verhalen. Goed, Mollema heeft natuurlijk de kroon gezet op deze ronde voor Nederland. Met die fantastische ritzeger in uh -huh. Burgos ook voor zijn ploeg. De andere Nederlander die hem uitrijdt uh, is Tom Stamsnijder... En die verdient toch wel even een kleine pluim. Want die lag in het voorjaar helemaal in de kreukels. Die brak zijn schouder toevallig. Was dus de zoon van uh, Henny Stamsnijder, uh -huh. de oudrenner. Ik was bij Henny Stamsnijder eind mei om een stukje op te nemen, hem op te nemen voor tijdens de tour. Toen kon lief net weer op een gewone huistuin- en keukenfiets rijden. Die helemaal speciaal was geprepareerd door Papa Lief. Uh, kon hij net weer zijn eerste meters buiten fietsen. En als je en nu een uitdraaien. paar maanden later zo'n zware ronde als de ronde van Spanje uitrijdt... dan uh, verdient dat toch wel een compliment aan het adres van Tom Oké. Okay. Van Sebas gaan we naar Bas. Ik had ik al 0-0 gezegd. Dat is het uh, na een half uur. Zwolle nu met een eerste grote kans trouwens. De bal komt voor. Bensel kan er net niet bij. Na goed voorbereidend werk van Mokotjo. Die weg is aan de rechterkant van het veld. De bal stuitert uiteindelijk over de achterlijn. En blijkt dan het laatst door de aanvallen van Zwolle geraakt. Eigenlijk voor de tweede keer in een paar minuten tijd dat Zwolle dreigend is. Gevaarlijk mag je dat nog niet noemen omdat Vermeer nog niet is getest. Maar zo even gebeurt het via de andere kant. Waar de linksback van Hinton doorgelopen was. Maar zijn voorzet was slecht en bereikte uiteindelijk ook geen aanvallers. Zo is Ajax in ieder geval twee keer licht in verlegenheid gebracht in dat eerste half uurtje. Wat we er nu op hebben zitten is de stand dus nog altijd 0-0. En waarom heb ik dat zo vaak gezegd? Misschien omdat ik in mijn hoofd zit met 1989. De enige keer dat Zwolle hier in Amsterdam niet verloor. En inderdaad met 0-0 een puntje weghaalde. Toen nog onder leiding van Theo de Tank. En bij Ajax deed er toen uh, de boer. En Bergkamp mee. Zwolle slordig uitverdedigen. En nu daar komt de goal. Nee, want uh, Hoeze schiet. Maar dat schot wordt geblokt. omdat lachman uiteindelijk net een voet tegen de bal zet. Nadat er eigenlijk gewoon dom uitverdedigd wordt door Van de Werf. Die nu nog een klapje krijgt van zijn uh, collega daarachterin. Want Van de Werf had wel iemand vrij zien staan op het middenveld. Dat zal dan kniech zijn geweest. Maar die was niet op tijd bij de bal. Ajax, zoals u is duidelijk geworden, wel. Maar het schot uiteindelijk dus via Lachman over de achterlijn. Dat levert eigenlijk wel een hoekschop op. En dat betekent dat de lucht mag. Met dus ook Denswil, die we er dan maar gemakshalve bijrekenen. Als een kopbal van eerder deze wedstrijd zich meldt. Daar is Denswil weer. Die komt de bal vanaf de tweede bal weer voor het doel. Dan wordt hij door uh, Zwolle uitverdedigd. Nijland kan dan het laatste zetje geven. Waardoor die bal het straf opnieuw vooruit gaat. Nijland speelt na zijn goal van vorige week tegen Utrecht. In het basiselftal waar Fernandes, maar dat lijkt me verstandig, weer op de bank zit. Want die moet je na een aantal fantastische invalbeurten natuurlijk juist als Super sub gebruiken. Hoe vervelend hij dat zelf ook vindt. Op papier begon Nederland trouwens al zo'n links buiten. Benson de spits en dan uh, Mokhtar aan de rechterkant. Maar hij is er echt gaandeweg het duel wat achter gaan spelen. Zodat volle nu met twee aanvallers eigenlijk speelt. En uh, Nederland als vierde middenvelder is gaan opereren. Waardoor er, nou ja, zo we noemen dat, operationeel gebied is ontstaan aan de flanken. En daar duikt dan Mokotjo eens een keer in. Zoals zo even aan de rechterkant of Klieg. Of desnoods uh, Aschente aan de linkerkant. Zo zou het dan wat minder voorspelbaar moeten zijn. Zwolle aan de bal. Een gevaarlijke paas van Wachman vanaf het middenveld. Die via het schoentje van een van de Ajax middenvelders uiteindelijk over de zijlijn karamboleert. En een ingooi dan voor Zwolle te nemen aan de linkerkant. Van Hintem ter hoogte van de middenlijn met de bal boven zijn hoofd. De klok naar 32,5 minuut. Zwolle is behalve dat eerste kwartier toen Ajax 2, 3 mogelijkheden kreeg niet meer op de ploeg gesteld. heeft dus aan de andere kant twee keer nou ja, niet voor gevaar kunnen zorgen maar wel voor dreiging. Nu doet Van hinter met het trouwens door de bal zomaar in te leveren bij Scheunen En kan Ajax overnemen. Duarte aan de bal. Wil hem in één keer meegeven op Hoese. ze laat hem vallen voor Fischer. Die moet dan op souplesse een tegenstander voorbij. Van Polen blijft goed naar de bal kijken. En zo is de Ajax aanval alweer afgeslagen voordat het strafprobleem van Zwolle in bezit komt. Of in de zicht komt. Er speelt nu merkwaardig genoeg uh, Saimak ineens de bal over de zijde. heen, omdat hij vermoedelijk een blessure vermoeden bij Van Polen... Na dat duel waarbij Van Bolen de bal van zijn tegenstander afpikte. Maar die blessure valt allemaal wel mee. Maar omdat Bolen ze de beroerdste niet is... gooit hij de bal keurig terug naar Zwolle. En kunnen we weer door daar waar we bezig en begonnen waren. Namelijk met balbezit voor Zwolle na 33 minuten. En dus uh, die stand die ik inmiddels uh, iets te vaak heb genoemd. En dus nu niet meer. <laughs> Dan uh, Duitse voetbal. Bayern München, Hannover, 96 2-0, Bayer Leverkusen, Vauvel Wolfsburg 3-1. Werden Bremen tegen eindhoven Frankfurt, 0-3. Mainz, Schalke 0-4, 0-1. En Augsburg-Freiburg 2-1. En om half zeven begonnen, en dus rust nu. Borussia Dortmund tegen HSV 2-1. Bayern München gaat met 13 uit 5 aan kop. Gevolgd door Dortmund 12 uit 4. En die staan dus voor eh, halverwege. En Bayer Leverkusen heeft 12 uit 5 en is daarmee derde. Dan Manchester United in Engeland tegen Crystal Palace 2-0. Met één goal van Van Persie, maar wel uit een strafschop. Aston Villa, Newcastle United 1-2. Tottenham Hotspur, Norwich City 2-0. Stoke City, Manchester City 0-0. Sunderland Arsenal 1-3. Fulham tegen West Brom 1-1. En Hull tegen Cardiff ook 1-1. Om half zeven begonnen, dus nu Rust. Everton tegen Chelsea en Everton staat met 1-0 voor. Tottenham Hotspur gaat met 9 uit 4 dan kop. Gevolgd door Liverpool 9 uit 3. Manchester United 7 uit uit 4. En Chelsea 7 uit 3. En dan Hongbal. De eerste wedstrijd van de Hollandse Series is gewonnen door Neptunus. Pioniers werd met 4-0 verslagen. Het gaat om een best of 7. En morgen is de tweede wedstrijd. En dan gaan we golfen. Want Joost Luiten gaat aan de leiding op het KLM Open. De Nederlander kende een prima derde dag in Zandvoort. Leidt met 10 onder par. Morgen is de laatste dag van het toernooi. nog niet meer. Nederlander bovenaan. Is het al feest daarop te kennen met golfbanen? Nou, iedereen probeert zich uh, volgens mij in te houden. Maar ik heb niet echt direct zicht op hoe het er in het promodorp aan toe gaat. Want dat zit helemaal aan de andere kant van uh, de hals, zeg maar. Aan de andere kant van uh, de baan. In de buurt van, uh, van het circuit, waar ook het publiek uh, moet parkeren. En het zou me niet verbazen als er daar toch vanavond een extra glaasje wordt gedronken. Maar ja, het is pas drie kwart van het toernooi, hè? Het is pas uh, drie van de vier dagen die uh, gespeeld zijn. En uh, ja, je moet uh, de beer niet schieten. Wat was het ook alweer? Ja, die bedoelde ik, ja, ja, ja. Maar dat er inderdaad hier... Wat euforische types rondlopen, dat kan ik niet ontkennen. Nee, uh, hoe goed was Luid eigenlijk? Nou, ik moet zeggen dat hij echt heel goed speelde. Ik zie, uh, zie regelmatig spel van hem, veel spel van hem. En uh, ik heb me echt uh, verbaasd en ik niet alleen. Maar veel mensen die uh, daar met een professioneel oog naar kijken. Uh, toeschouwers, uh, iedereen. Hij uh, ging heel goed met de moeilijke omstandigheden met name om die, uh, die er waren. Zeker tijdens zijn ronde. Gek genoeg is het nu eigenlijk bijna lekker zomeravond weer. Maar is het in zijn ronde, de ronde van Joost Luiten. Ja, zo kan het, zo kan het gaan. Zo kan het veranderen. Aan de Hollandse kusten. Maar nee, ja, uh, hij... Uh, hij heeft het gewoon goed gedaan. Als je met regen, met wind te maken krijgt... dan moet je je short game, je korte spel moet, moet goed zijn op de green. De ballen naar de vlag toe. Uh, dus niet zozeer de drives als je begint om een, een hole te spelen. Uh, dat heeft allemaal wat minder invloed, dat weer dan. Ja, en daar ging hij uitstekend mee om. Daar heeft hij sprongen in gemaakt de afgelopen tijd. En uh, ja, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de druk die toch met zich meebrengt. Ook gewoon de drukte. Uh, het is een golfbaan die normaal gesproken voor leden is. Die is niet helemaal uitgedacht om met uh, massa's mensen doorheen te gaan gaan. Er lopen overal touwen. Mensen lopen vast. Mensen willen allemaal graag het putje zien als hij die maakt. En ja, daar komt een heel uh, gedoe omheen bij kijken. En daar is die stoïcijns onder gebleven. Daar heeft hij zich niet door laten afleiden. Ja, en hij stond de ballen gewoon heel goed te raken. Een put van 30 meter. Geen probleem. Een chip-in vanaf de rand van de green. Zo in één keer over een meter of 10, 12 uh, binnen in de cup. Uh, het, kon, uh, het kon allemaal niet op eigenlijk vandaag. En ja, bewondering wat dat betreft voor, voor Joost Luiten Die natuurlijk al jarenlang eigenlijk ook geldt als de man die het dan een keer moet gaan doen. En in alle kranten en bladen weer wordt opgevoerd. Was het tegen uh, Ja. Bas, even de Bas. Even ja. Bas. Nee hoor. buitenspel. Nee. Niks aan nee, Ga nee. lekker door o, het zo. Wat gebeurde er dan? Wat gebeurde er Een afstand en een rebound maar buitenspel. spel Holle dus dacht een goal te maken maar maakte hem niet. Oké. Okay. Ja, daar riep ook iemand heel hard doorheen opeens, maar goed. Uh, nee, dus daar is hij uitstekend mee omgegaan. En uh, ja, dat is knap. Hij geldt al jarenlang natuurlijk als, als de jongen die het een keer moet gaan doen. En in alle bladen en tijdschriften komt dan zijn foto weer en zijn verhaal. En ja, de bekende koppen inmiddels. Ik kom alleen maar om te winnen. Nou ja, als hij ooit een kans heeft om te winnen, dan is het, dan is het morgen. Want zo goed als nu heeft hij er nog nooit voor gestaan na drie dagen. Wie zijn de belangrijkste concurrenten? Nou ja, je komt eigenlijk bij een rijtje terecht van een, van een man of vijf, denk ik. Ik denk als je meer dan vijf slagen achterstand hebt. Joost, uh, staat op, uh, Joost Luiten staat op tien slagen onder par. Uh, dan ga je kijken naar wie er achter staat. Dan is dat Gimenez, uh, de Spanjaard. Een rondje level par. Die slaagt er dus niet in om, uh, om birdies te maken. Dat doet Joost Luiten wel. Die levert de beste scorekaart in van de dag. Met een rondje 66. Was gisteren overigens 65. Maar toen waren de omstandigheden toch een stukje beter. Eén slag achterstand dus voor Gimenez. Dan staat er een Fransman achter. Een Ier, McRain. Dan alle twee op uh, min acht. Uh, Oliver Fischer, Simon Dyson, de man die hier een aantal jaren geleden wist te winnen. Uh, dat twee keer deed, zelfs ook in heel een keer de beste was. Dat is toch een uh, bizar verhaal. Uh, een Australiër, Alan B. en dan nog één speler, een Zuid-Afrikaan, Henny Otto, op uh, vier slagen achterstand. En dan denk ik dat het al een moeilijk verhaal gaat worden. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat een groepje van een man of negen mm -hmm. uh, Luiten bedreigt. Uh, we weten van Joost Luiten, overigens, dat het een goede finisher over het algemeen is. Dat heeft hij in zijn amateurtijd laten te zien, ook aan het begin van zijn profcarrière, ook in 2007, toen hij in Zandvoort hier op de tweede plaats eindigde, achter uh, Ross Fisher, die op min 5 staat. Nou ja, vlak hem dan misschien ook maar niet uit. Um, ja, hij staat nu bovenaan. Dat brengt druk met zich mee. Aan de andere kant, als je steeds maar weer verkondigt, uh, en dat bedoel ik niet eens cynisch, ik wil graag winnen, ja, dan kom je ja. op een bepaald moment dan bovenaan te staan. Doen, en ja. dan moet je het maar doen. Ja, graag zelfs. Oké, okay, nou <lacht> laten we het afwachten morgen. Uitstekend. Bedankt. Uh, we gaan naar Bas Tegelen. Uh, Vermeer wist zeker dat het buitenspel was, he? dat hij die bal uh, was. Ja, want uh, Zwolle denkt te scoren en als uh, Vermeer de beelden terugziet... dan denk ik dat hij met het schaamrood op de kaken constateert dat het niet voor het eerst dit seizoen is. En inderdaad, ik moet denken aan dat balletje van Hans van Breukel op het WK van 1990... toen de Engelsen er een vrije trap in schoten die Van Breukel niet kon stoppen. En toen die zei na jaar, het was indirect, dat wist ik wel. <lacht> nou, dat wist hij natuurlijk helemaal niet, maar hij kon er niet bij. Vermeer laat een bal los. Een schot van Nederland dat volgens mij zo moeilijk niet was. Maar die bal stuit op zijn borst. Terug voor de voeten van Saimak. En die tikt hem er wel in. Maar stond buiten spel. En dan heb ik net zo even naar de herhaling gekeken. En dat heeft de grensrechter aan de overkant werkelijk fantastisch gezien. Want het is millimeterwerk. Maar inderdaad stond Saimak buiten spel. En wordt de treffer terecht geannuleerd. En zo blijft het 0-0. Vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Ajax, dat het grip op de wedstrijd een beetje is kwijtgeraakt. Zal nu toch echt geschrokken zijn. Nu kans voor Hoeze. Die is zijn man al voorbij. Latsman, omdat hij eigenlijk op de grond ligt met een soort sliding in de schijnbeweging van de split van Ajax trapt. En dan moet je eigenlijk alleen maar terugkappen. En dan heb je alle ruimte om de hoek uit te zoeken. Maar wil hij er vervolgens in de hoek waar het niet kan, hoe ze toch nog langs. En verspeelt dan de bal. En zo blijft toch eigenlijk het moment dat in het eerste kwartier van het duel... blijft het verhaal, in het eerste kwartier van het duel Ajax gevaarlijker was en kansen kreeg. Maar dat eigenlijk voor de 15, 20, 25 minuten daarna geldt dat dat niet meer het geval is. En Zwolle zich gewoon in de wedstrijd heeft gemeld. Geen goals nog. Look down Imagine Dragons met On Top of the World. En daar moet Pax Zwolle zich ook voelen, Bas. Ja, want uh, in de 44ste minuut van dit duel... met nog altijd uh, geen treffers in de arena... is uh, Zwolle de bovenliggende partij geworden. Snakt Ajax naar de rust en niet zozeer Peck Zwolle. Dat twee minuten geleden dacht dat het recht zou hebben... op een strafschop zelfs, nadat Van Rijn... en niet voor het eerst dit seizoen... want we herinneren ons allemaal nog... die wedstrijd tegen AZ's, de tegenstander aan zijn shirtje trok... in het strafschopgebied. Dan na afloop altijd verklaren dat je niks deed. Nu had hij de mazzel dat Benson terwijl die trok bleef staan... En eigenlijk pas in een vervolg van dat duel. drie stappen verder wel naar de grond gingen. Toen leek er niet zoveel meer aan de hand. En dus de scheidsrechter Wiermeijer. daar fluit ik niet voor. Dat was wel te begrijpen. Maar dat had voor Ajax anders kunnen aflopen. Ajax valt aan. Een aanval die spaak loopt. met een korte combinatie door het midden. over vier schijven. waarvan de eerste drie lukken, maar de vierde niet. Het publiek is een beetje zwart. is wat gaan morren. is wat gaan fluiten. Wat heeft. en dat heb ik al een aantal keren gezegd. gezien dat Ajax in het eerste kwartier behoorlijk voetbal speelde. in een behoorlijk tempo. want daar ontbreekt het nu ook aan. Drie kansen kreeg. De grootste voor Denswil met het hoofd. Nog een keer voor Sana die na getreuzel van Fischer uiteindelijk maar naast groot. En nog een schot van Fischer van grote afstand dat maar net overging. Maar voor het overige is het toch Zwolle dat een betere indruk heeft gemaakt. En echt niet nou zoveel uitgespeelde kansen heeft gekregen. Sterker nog, helemaal niet. Want ik denk als je het aantal schoten op het doel van Vermeer telt, dan is dat nul. Maar toch wel een optisch overweg heeft. En een paar keer geprobeerd heeft dat tweede lijn te schieten. Zoals van Polen, maar dat werd geblokt. Maar in ieder geval dreigend is en gevaarlijk. En dat is Ajax al 20, 25 minuten totaal niet meer. Mokotjo wil uitverdedigen. Neemt te veel risico verspeelt speelt de bal. Ajax neemt over. Dan moet Van Hintem ingrijpen, dat doet hij goed. Dan moet Scheunen naar de bal geleiden. Dat doet hij dan ook goed, waardoor in de middencirkel de bal weer voor Ajax is. Maar uiteindelijk nu simpelweg Klieg. Sterkere duel in gaat dan Serrero. En dan kan Zwolle weg. Zwolle gaat weg. De buiten spel van Ajax klapt open, maar Klieg blijft van de bal. Geeft hem aan de buitenkant nu mee naar Benson. Een voorzet lijkt me niet zo handig. Hoewel Klieg staat er nu zelf ook, maar alleen staat daar nu Saïmak. De bal gaat kort naar Nijland, die het strafgebied binnenloopt. Met een schitterende beweging trouwens. wel zijn tegenstander Serrero voorbij loopt. Want dat is het einde van de eerste helft. Luister even. Dat is wat het Ajax-publiek vond van de eerste helft. 0-0. Om kwart voor acht uh, zou beginnen. Ado Den Haag tegen Vitesse. Maar die wedstrijd is, we hebben het eerder gezegd, afgelast. Door problemen met de afwatering stond er te veel water op het veld. Uh, Piet Jansen is algemeen directeur van Ado Den Haag. Meneer Jansen, van waar die problemen met afwatering? Ja, goedenavond. Uh, dus we hebben eigenlijk twee oorzaken uh, ervoor. Uh, we hebben een nieuw veld aan laten leggen in de zomerperiode.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 nou, afgelopen week zijn er zo'n 30 man op het veld geweest van de aannemer. die geprobeerd hebben met ja, zand, zandboompjes noemen ze dat dan. gaten geboord, zand erin gestopt. zodat het zand het water mee zou kunnen nemen. Maar dat heeft onvoldoende geholpen. Ja, maar 20 meter breed, zegt u. Uh, ja. moet dat deel weer helemaal afgegraven worden? Of zijn er nog andere oplossingen? Nou ja, dat, daar, daar gaan we nu met de aannemer aan tafel zitten. Want uh, het, zijn oplossingen hebben onvoldoende geholpen. En ik wil natuurlijk wel een structurele oplossing voor dit probleem hebben. Want volgende week spelen we tegen NEC thuis. En dan moet het natuurlijk wel opgelost zijn. Ja, uh, de aanklager betaald voetbal krijgt hierover een rapport. Bent u bang ja. daarvoor? Nee, nee, daar ben ik niet bang voor. Maar het is altijd wel heel vervelend. Want dan krijgen we discussies over boetes en, en dat soort uh, zaken. Ehm... Uh, we hebben er van de week alles aan gedaan om de dingen op te lossen. Uh, er is ook heel veel regen gevallen. Uh, Den Haag is een hele mooie stad, maar ligt net achter, uh, achter de duinen. En uh, in deze tijd van het jaar krijg je heel veel regenval. En dat valt toch ook vaak net achter die duinen. Dus we zijn ook, ook aan het kijken van hoeveel water is er nou gevallen. Uh, wat is overmacht en wat is geen overmacht. Uh, ik zie ook in het amateurvoetbal dat er wel wat wedstrijden zijn afgelast. Maar eerlijk gezegd. Een professionele organisatie Mag dat Adel, niet nee. had, had gewoon moeten voetballen vanavond. Uh, het is heel vervelend wat er gebeurd is. En uh, ja, wij zitten gewoon aan tafel met, uh, met de mensen die het moeten gaan oplossen. Ja, nou, nou hoorde ik de competitieleider van de KNVB vanmiddag zeggen op, uh, in onze uitzending... dat uh, er gisteren was gewaarschuwd dat er problemen waren... maar dat er daarna niks meer gehoord was. Tot er vanmiddag gezegd werd, nou kom toch maar keuren. Nou, kijk, we gaan niet om het uur naar de KNVB zitten bellen. We hebben gisteren geïnformeerd dat, dat dit speelde. Wij hadden goede hoop erop dat het opgelost zou zijn. Vanochtend zag het er ook goed uit. En daarna kwamen er weer een aantal buien over Den Haag heen. En het is gewoon te veel geweest. We hebben uh, vandaag, vind ik, tijdig gebeld naar de KNVB. Uh, ik heb uh, als supporter afgelopen jaar een paar keer in het stadion gezeten. Twee keer tegen AZ. En een bekerwedstrijd tegen Twente, dat is iets langer geleden. Dat het niet doorging. Eén uh, keer om vorst, één keer om regen. Dat is heel vervelend. Wij wilden voorkomen dat de mensen allemaal al in het stadion zouden zitten. Uh -huh. Dus we hebben KNVB gebeld. Die heeft uh, Schijfrecht de Blonden gestuurd. En die was vrij duidelijk. Uh, nou, dit stuk is gewoon niet goed. Is te vochtig en uh, kan gevaar opleveren voor de spelers. En toen naar lagen we eruit. Dat was vanmiddag om drie uur. Ja. Dus ik, ik vind dat we dat als, uh, als uh, ADO netjes gedaan hebben. Ja, is er al een nieuwe datum? Want dat is wel nee. een probleem, denk ik, hè? Nee, nee, nee, nee. We hebben gedacht aan morgen. Dat vond ik zelf geen goed idee. Uh, uh, de weersberichten voor... Uh, het ziet er nu trouwens goed uit in onze omgeving. Maar vanochtend waren de weersberichten toch gewoon... en vanmiddag ook nog slecht voor vanavond en vannacht. Nou, dan heb je morgen dezelfde situatie. Uh, dus dan krijg je een herhaling van zetten. Nou, dat leek me niet handig. Uh, maandag praten wij met de KNVB wanneer het wel kan. Ja. En dan gaat u ook met de aannemer praten om het uh, op te lossen. Nou ja, ja, laten we hopen dat het volgende week allemaal weer uh, normaal is in het stadion. Ja, dat M hoop ik ook. Meneer Jansen, algemeen directeur van Adenaag, Hartelijk dank. Graag gedaan. Gerdere avond. Higher Ground van Stevie Wonder. Cambuur staat uh, nummer 13 met 5 punten... en Heracles staat nummer 9 met 7 punten. En Cambuur tegen Heracles is nog nooit gespeeld in de Eredivisie. Henk Kok heeft de primeur vanavond. Ja, ze hebben wel regelmatig tegen elkaar gespeeld... natuurlijk in de Eerste Divisie. Nou, dat pakt het de ene keer goed uit voor Heracles... En de andere keer weer goed uit Cambuur. Maar statistieken zeggen mij eerlijk gezegd niet zoveel. Dat is weer enige tijd geleden. En het spelersbestand is nog natuurlijk voortdurend. Ik kijk even naar Cambuur. Cambuur is de competitie heel aardig begonnen. Denk maar even aan het gelijke spel in de uitwedstrijd tegen PSV. En de glorieuze 4-1 overwinning hier thuis in Leeuwarden. In die mooie oude volksbuurt op FC Groningen. 4-1 werd het toen voor Cambuur. Dat is een hoge score. En als ik even naar de doelpunten maak, eens kijk of naar de doelpunten. Kijk, die Kambuur tot dusver heeft gescoord. Dan heeft Kambuur in één wedstrijd vier doelpunten gemaakt. En in de overige wedstrijden heeft Kambuur niet gescoord. Met andere woorden is het toch wel een beetje zo... dat Kambuur na een verloop van vijf wedstrijden... van die hebben we zo langzamerhand gespeeld... wat problemen heeft met scoren. En het probleem ligt met name in die voorhoede. Die voorhoede is niet helemaal in mijn optiek in de divisiewaarde. Ik noem Veldbal, ik noem Hemmen en ik noem ook een beetje Lukoki... die weer op zijn oude weg wil terugvinden hier bij, bij, bij Kambuur. Maar de verdediging in het middenveld, dat is allemaal oké. Okay. Kijk ik even naar de tegenstander. Kanbuur trouwens in dezelfde opstelling als tegen PSV. Kijk even naar de tegenstander. De trainer is natuurlijk Jan de Jonge, houdt voor opportunistisch voetbal. Ik denk ook dat het een aantrekkelijke wedstrijd zal worden met een beetje amusement omdat uh, zijn collega Lodewegers bij Kambuur ook vanavond aanval een voetbal houdt. Dus een open wedstrijd, denk ik, ligt toch wel enigszins in het verschiet. Eén wijziging natuurlijk bij Heracles. Duarte speelt vanavond met Ajax tegen PSV. Is getransfereerd in die laatste ja, niet de laatste transferperiode. Niet PSV hè, oh, nee, ja, ja. ja, Ajax tegen PSV natuurlijk, natuurlijk. Ik heb er al een deel van gezien, eerlijk gezegd, op, uh, op het scherm zo straks. Uh, en daarvoor speelt Bruns. Bruns is een tijd geblesseerd geweest bij Herakles. Maar Bruns speelt op de nummer 10-positie die normaal gesproken werd ingenomen dus door Duarte. En verder zijn de opstellingen gewoon gelijk. Herakles is de competitie niet zo goed begonnen. Maar de ommekeer kwam eigenlijk in Herenveen. Tegen Herenveen werd het 4-2. Met een paar fantastische doelpunten. Misschien weet u dat nog. Dat afstandsschot van Tewierig. Een geweldige knal van Rienstra. En ook een heel mooi doelpunt van Linsen. Scherpe hoek en een joeg omhoog in het doel. Dat is Herakles. Acht doepen gescoord. Eentegen is dus wat productiever. Nou laat ik gewoon hopen onder leiding van Sky van Ziegem op een hele mooie wedstrijd. Here we are again. It's like growing up day again. The most simple words we say. She's Met Drop It. U hoorde een poosje geleden van Ragnar Niemeyer dat Joost Luiten bij het KLM Open in Zandvoort de eerste plaats heeft gepakt. Luiten ging in herfstachtige omstandigheden op de Kennemer rond in 66 slagen. Met een score van 200 slagen steeg hij van de zevende naar de eerste plaats in het klassement. En Luiten heeft voorsprong van één slag op de Spanjaard Jiménez. Verslaggever Ragnar Niemeyer, die weer sprak in Zandvoort met Luiten. Het enthousiasme van mensen kent inmiddels geen grenzen meer. Hoe is dat bij jezelf? Um, nou, het is uh, allemaal nog heel rustig. Je weet als geen ander dat, uh, dat je nog, uh, nog een kwart van het toernooi gespeeld moet gaan worden. Uh, dat het nog geen zin heeft om, uh, om al te gaan juichen. En, uh, uh, het is zaak om rustig te blijven, om het kopje erbij te houden. En, uh, en morgen proberen weer een, een goede ronde op de mat te leggen. Ik hoor jullie altijd zeggen, ik speel hol voor hol. En dan zie ik wel waar ik eindig. Min of meer, het scorebord dat laat ik links liggen. Is dat op zo'n dag als vandaag ook zo makkelijk als het klinkt? Nou, op zo'n dag is het misschien zelfs nog makkelijker. Omdat je eigenlijk gewoon echt geen tijd hebt om naar scoreborden te kijken. Je, je bent alleen maar aan het vechten tegen de, tegen de elementen en tegen de baan. Um, en dan, dan heeft het ook helemaal geen zin om naar scorebords te, te kijken. Dus je moet gewoon, uh, voor elke slag moet je vechten. En uh, dan na 18-0 zien we wel wat dat heeft opgeleverd. En, en natuurlijk heb je tijdens een ronde, zeker hier in Nederland door, wat er allemaal wat er gebeurt en waar je staat. Alleen, ja, met het spelen zelf ben je daar niet mee bezig... want je, je hebt gewoon alle focus nodig om, uh, om in dit soort omstandigheden door te komen. Ik vraag het ook, je komt op een gegeven moment... volgens mij is dat hot 13, maar dan moet je me even vergeven... je komt even los met één slag, gaat naar min 9... en op dat moment ziet je eigenlijk twee slechte ballen slaan. Een approach en daarna nog een misser. Waren dat zenuwen of is dat dan toeval? Nou, dat was op 13. Op 13 heeft me eigenlijk nog nooit echt goed gelegen... en ik sla gewoon een hele, hele slechte bal... En, uh, ja, dat, dat gebeurt wel eens. Ik, ik was niet helemaal 100% gefocust en, uh, en ik vertrouwde niet 100% wat ik, wat ik wou doen. Ja, en dan loop je in dit soort van omstandigheden tegen zo'n knullige, uh, uitziende bal aan. Um, maar goed, dat ook, ook dat soort dingen moet je accepteren en, en, en, en, en mee verder gaan. Waar was je zelf het meest tevreden over? Je zou kunnen denken, die chips, hè, vanaf de rand van de green, zo heb je bij de vlag erin. Ja, kijk, die chips zijn, het zijn goede bonussen dat ze vallen. Uh, maar ik was uh, heel, heel tevreden gewoon met, uh, met de manier waarop ik speelde... dat ik eigenlijk vanaf de 10 weinig in de problemen kwam. Maar dat was het gevaar. De eerste negen eerste was vanaf de 10 was het echt heel moeilijk. En, en daar heb ik me heel goed doorheen geslagen. Je hebt nog even een hongerklopje, begrijp ik, hè? Nou ja, goed, uh, het, het, het, het duurde gewoon heel lang en het was koud en dan uh, verbrand je meer dan, dan, dan wat je normaal doet. En, uh, en toen hebben we naar Negels, hebben we even iemand naar binnen gestuurd om wat broodjes te halen en dat was wel lekker. Ja, ik heb nog even geholpen. Ja, nou bedankt. <laughs> <laughs> wat uh, betekent op zo'n moment, uh, ja je staat hier nu, uh, hoe, hoe, je zegt al rustig blijven, maar ga je precies hetzelfde doen als dat je gisteravond hebt gedaan? Nou, ik ga niet zoveel anders doen. Ik doe gewoon dezelfde routine... Als, zoals ik altijd op elk toernooi doe. Dat wordt hier niet ineens anders. Je gaat lekker eten vanavond en je gaat lekker een beetje uitrusten... en een beetje chillen op bed en, en dan ga je lekker slapen... en dan morgen zien we het wel weer verder. Was jij erbij in 2003 met Maarten? Stond je te kijken toen op Hilversum? Ik, uh, ik ben toen geweest kijken in het weekend. Dus, uh, dus ik, ik weet hoe dat gaat als, uh, als er een Nederlander bovenin meedraait. En ik heb natuurlijk de ervaring van 2007 zelf meegemaakt. Dus, uh, dus ik weet wat ik kan verwachten. Ik heb twee overwinningen in de tussentijd uh, in je zak zitten. En die ervaring neem je allemaal mee de baan in. Slotvraag. Is dat dan, uh, ik was er in 2003 niet bij. Ik bel die tweede plaats van jou weer in 2007. Wordt het dan een volksfeest ofzo? Wat, wat, wat verwacht je dan? Nou ja, volksfeesten. De mensen, de mensen die vinden het prachtig. En uh, ja, dan wordt het denk ik wel een feestje. En uh, voor, voor Nederland zou dat hartstikke uh, goed zijn voor golf. Joost Luiten, nummer 1 op de KLM Open in Zandvoort. Na drie van de vier dagen. Pek's tegen Barcelona. Volgend jaar om deze tijd zie je dat zitten, Bas Ja. Nou, waarom niet? Lijkt me hartstikke leuk. Uh, 48e minuut in de Arena, het is 0-0. En je mag inderdaad aannemen dat Barcelona iets beter is dan Pek Zwolle. Als dat zo is, dan krijgt Ajax woensdag een groot probleem. Want Pek Zwolle is gewoon beter dan Ajax. Het eerste kwartier van Ajax ging het allemaal wel. Maar Pek voetbalt makkelijker, het combineert makkelijker, het durft. Ik zeg daarbij, het krijgt geen grote kansen. Want zover komt het dan ook niet. Zo even hebben we Van Polen nog zien schieten vanaf een meter of twintig. Zoals hij dat in de eerste helft ook al een keer deed. Dit keer de bal in de handen van Vermeer. Ajax mag blij zijn dat het uh, geen strafschop tegen heeft gekregen na een uh, partijtje vasthouden van Van Rijn. Ik heb dat al eerder uitgelegd. Die had de man dat uh, het slachtoffer Benson bleef staan en pas later ging liggen. Dus dat er niet gefloten werd voor een strafschop, dat klopte wel. Maar dat kan anders lopen. Maar mag blij zijn dat er een treffer van Zwolle werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook terecht overigens. Maar het zet je wel aan het de denken. Terwijl nu Fischer schitterend door twee man. Langs twee man loopt. Of ja, ik zeg er doorheen. Strikt genomen klopt dat. Want hij gaat er tussendoor. Dat is misschien een beter woord. Alsof ze er niet staan met een ja, ling achtige beweging eigenlijk. En dan eh, komt hij er vervolgens nog een derde tegen. En dat is dan te veel van het goede. Zo gaat er wel veel dreiging van de situatie uit. Maar levert het geen kans op. Maar Jans zal zeer tevreden zijn geweest. In de rust mag je aannemen. Omdat zijn ploeg niet alleen het op 0-0 heeft gehouden. Maar dus ook gewoon heeft gedurfd om te voetballen. Dat wat hij zo graag wilde. En Ajax is behalve het eerste kwartiertje niet echt in de wedstrijd gekomen. Hij heeft wel geprobeerd in de eerste minuten van deze tweede helft. Dat viel wel te zien om wat veller op de tegenstander te zitten. Terwijl nu Serrero probeert op te bouwen en de bal bij Hoese krijgt. Hoese krijgt de bal dan aan de buitenkant bij Sana. Die draait om zijn as. De punt van het strafgebied. Korte combinatie. Dan moet Serrero gaan schieten. Dat doet hij niet. Hij wil de bal dan weer terugbrengen naar Hoese. Waarom dat toch eigenlijk? Of naar Sana, pardon. En dan leidt Ajax balverlies. Kan er zelfs een counter komen van Zwolle. Maar blijft Dentswil net op de been omdat hij afwacht weliswaar. Maar klikt net niet bij de bal. Komt en dan een overtreding maakt. Vrij schop snel genomen. Nou gaat het publiek maar eens wat lawaai maken. Want dat heeft toch ook een tijdje in de tweede helft ademloos zitten kijken. Niet omdat het zo goed was. Maar omdat het zo tegenviel. Dan moet je eigenlijk zeggen. Niet ademloos gekeken. Maar de adem ingehouden. Gaat het allemaal wel goed. Bojles er nu opgejaagd door Saimak. Ook zo'n jongen uit Zwolle. Waarvan je zegt die kunnen allemaal goed voetballen. Dat geldt natuurlijk voor Mokta die naar Twente is gegaan. En zo kan je dan met bijvoorbeeld Asienten nog wel een paar aanwijzen. Asienten die nu zijn tegenstander, Schöne onder druk zet. Maar Schöne lost dat goed op en levert de bal terug van de middenlijn in bij Serrero. aan de linkerkant Boylissen. Boylissen opgewacht door Saimak, Breed naar Serrero. Iedereen wijst bij Ajax, maar niemand wil de bal. Schöne wil altijd de bal. Hij heeft gezien dat Van Rijn aan de rechterflank is doorgelopen. Nou zou er voor Ajax wat kunnen ontstaan. Dat zou dan de eerste serieuze mogelijkheid moeten zijn na sinds de dertiende minuut. Dat was de kopbal van Denswil die er maar zo had ingekund. Maar hij kopte tegen Bejoa op. Maar de aanval van Ajax loopt alweer spaak. Wel blijven de Amsterdammers in balbezit na 50 minuten. Het is bepaald geen uitgemaakte zaak. Wat deze wedstrijd naartoe loopt. Nog 40 minuten te gaan. De Zwolle doet. En dan zeg ik het nog voorzichtig gewoon goed mee in Amsterdam. 0-0. Ze zijn een minuut of zes aan het voetballen in Leeuwarden. Henk Kok. Ja, we hebben 6 minuten de gevoetbal. De Herenek heeft nu eindig sinds het initiatief. Ik heb een aardige poging gezien van Rosheuvel, maar dat schot ging naast. En diezelfde Rosheuvel gaf ook een aardige voorzet. Meteen na 30 seconden in de wedstrijd. De voorzet, de hoge bal kwam bij Linsen. Die kwam boven de verdediger Drost uit. Maar de kopbal ging naast. Nu de bal achterin bij Kambuur, bij de vrije verdediger de Van der Laan. Die zal die bal ongetwijfeld breed gaan spelen. Er is veel druk op de bal. Dan geeft hij toch een paasje naar de linkerkant van het veld, naar veldbal. En die moeten hem even terugleggen naar Bijker. En Bijker moet hem dan weer terug naar Lewin in het hart van de verdediging van Kambuur. Erik verdedigt verdedigt verder van de doel af. probeert beneden druk op de bal te zetten bij Kambuur. En dan is het lastig voor Kambuur om de openingen te vinden. Van nu ook gaat de bal weer naar Van der Laan. En is Kambuur nog heel weinig opgeschoten. Van der Laan weer in de breedte naar Lewin. En dan kijkt Leewin eens. Ja, kan ik hem in de diepte spelen? Nee. Dat kan niet. Wel breed naar Drosten de rechter verdediger. Maar dan schiet je qua diepte je natuurlijk helemaal niks op. Maar nu is de bal overgenomen door Lukoki. Maar die wordt weer verrekt nog goed op de huid gezet door, door Bruns. En weer gaat die bal terug in het hart van de verdediging van Kambuur. En zo weet Kambuur moeilijke openingen te vinden. Dan eindelijk een lange bal. Een lange bal richting Hemmen is dat. Maar die bal die gaat over de zijlijn. En dan gaat Herokles de hoogte van de cornervlag gaan ze ingooien. Kambuur speelt overigens met een rouwband. Dirk Bijker, een nauwe vervente supporter van Kambuur en ook vrijwilliger. Hij heeft hier jarenlang langs de kant gestaan bij de deurkouw met de wisselborden. En ontving ook de pers in de is overleden op 79-jarige leeftijd. En dat is de reden dat Cambuur hier met de rouwbanden speelt. Kwanza nu op de helft van, uh, van Herikles. Wordt je bal overgenomen door Devonson. En het is dus Tannane. En Tannane ziet dan uh, de bal verloren gaan over Rietsmaier En dat is een van die nauwe aanwinsten wil ik niet zeggen. Maar die is toch gekomen van PSV. En ook uh, Loukoke is natuurlijk een van de aanwinsten van Cambuur. Uh, van der Laan. Zo is hij opkwam tegen Groningen. gaat naar de rand van een 16-meterlijn. En nu moet je bal eigenlijk voorkomen via veldballen. Hij moet hem even terug. Spelen. En dan gaat die veldbal. Die moet hem nu eindelijk toch eens een keer voorzetten. Maar er zijn maar twee mensen in het 16 meter gebied van Kamio komt toch de voorzet Kan worden door Lokoki Nou ja, Lokoki is geen geweldige kop. Hij gaf geen goede richting mee aan die bal. In de handen van Pasveer. Het blijft voorlopig bij 9 minuten voetballen. 0-0. Ik denk dat het bij jou ook 0-0 is, Bas Tichler. Nou, bijna niet meer. Uh, want bijna stond Zolle met 1-0 voor. Na een werkelijk schitterende van Nederland. Die... Uh... Eigenlijk de counter inluiden naar balverlies van Ajax. Omgeving was er beweging bij Zwolle voorin. Met name bij Benson. Die krijgt de bal keurig in de loop mee. En komt oog, in oog te staan met Vermeer. En nou hebben we over Vermeer de afgelopen weken nog wel wat dingen moeten zeggen. Die er niet goed uitzagen. En ook vanavond weer toen hij een bal losliet Een schot van Nederland in de eerste helft. Maar dit deed hij werkelijk perfect. Namelijk goed naar de bal blijven kijken. Die hoek verkleinen en zorgen dat die bal er niet in gaat. Maar Benson had Zwolle op 1-0 kunnen schieten. Maar zo staat het dus inderdaad nog 0-0. En ik heb dat eerder gezegd, dat was de enige keer dat Zwolle hier met een puntje wegkwam. In 1989, de eindstand. Ik had het ook graag over 1987 willen hebben. Toen won Ajax, dat willen mensen in Zwolle niet horen. want toen werd het 6-4. Dan hadden we misschien een leukere avond gehad. Toen maakte Dennis Bergkamp er nog twee. En John Bosman maakte er nog twee. En bij Zwolle Edwin van Ankeren. Eh, Mustafa Jusser dacht, dat zegt ons ook nog wel wat. Die zegt nou, bij Zwolle mee mooie vervlogen tijden. 6-4. Maar nu nog 0-0. 54ste minuut. Mooi Sander opent. Is dit een opening eigenlijk? Helemaal naar de rechterkant. Bijna uit de draai gepaast. Het komt bij Duarte terecht. Die wil één man voorbij, wil twee man voorbij. Raakt de bal kwijt. Krijgt hem weer terug en heeft nu ruimte om te schieten. Duarte schiet de bal een metertje naast. De eerste doelpoging van Ajax in de tweede helft. Na negen minuten voetballen komt dan van de man die vanavond zijn debuut maakt. Voor Heracles in deze competitie al twee keer succesvol was. En nu dus een metertje veel naar rechts schiet. En daar is Kevin Bougeois al niet heel erg van onder de indruk. De 31-jarige Belgische keeper van Zwolle. Die dus ziet met al die anderen dat Zwolle het nog altijd gewoon goed doet in de Amsterdam Arena. De beste kans van de wedstrijd kreeg. Via dus zoals eerder genoemd Fred Benson. En dan moet je ook maar cool kunnen blijven. Dat bleef hij dus net niet goed genoeg. De bal weer in het spel gebracht door Bougeois. Komt op het middenlijn op het hoofd van... Schöne terecht en die komt de verkeerde kant ook. Zo kan Zwolle overnemen en bouwen aan de volgende aanval. Het is 0-0. Zwolle komt, daar komt Benson. Nemen we dit nog even voor het nieuws? Komt er nog een schot? Nee, blijft 0-0. Meenen komen. Vertragingen Nederlands omdat ze goedkoper kunnen werken dan in Nederland is toegestaan. As long as the salaries are going to be better than here, people are going to want to go there. De ene Roemeen heeft er al geen zin meer in. Me, actually, I don't want to go there. If they don't want us, I'm not going to go. Maar de ander zegt: winnaar maar aan. I know that some states weren't approval for Romania to become a European state, but now it is. So deal with it. Morgen tussen 7 en 8 in bureau buitenland. Radio 1. Het nieuws.